I don't know. Ja, dit begint met de algemene brief van Johannes. Het tweede gedeelte begint even een klein stukje terug waar ik gebleven was. 1 Johannes 3 vers 18. En daar staat al geschreven, maar lieve kinderen, laten we niet lief hebben met het woord. En je zou verwachten dat dit ook met het hoofdletter geschreven zou staan. Omdat op de meeste cruciale punten het overal met een hoofdletter vertaald is. Terwijl dus als ik het grondtekst kent, geen hoofdletters zijn. En ook geen leestekens betekent... Logos Spreken. Maar het wordt vaak gezien als dat het Yeshua is. Maar het staat er eigenlijk niet. Hè? Ik heb dat zelf aangebracht. Het staat gewoon met een kleine letter. Dus hier zien ze het wel als spreken. Terwijl het dus overal anders ook als spreken staat. Maar dan wordt ineens Yeshua ingevuld. Heel vreemd. Maar goed. Johannes zegt dus. Van laten we alsjeblieft niet lief hebben alleen met het spreken van ons. Hè, met de tong. Of met andere talen, zegt u zelfs. Hè? Dus je kunt zelfs in andere talen kun je liefhebben. Dus niet spreken wat je gewend bent. Maar in andere talen spreken. Maar laten we alsjeblieft liefhebben met de daad en in waarheid. Want wat heeft het voor zin om te zeggen dat ik van iemand hou. En dat alleen maar bij woorden laat. Maar dat ik niks aan mijn gedrag laat merken dat ik van iemand hou. Dat zou heel raar zijn. Het zou heel raar zijn dat ik tegen Annemiek zeg... Van, ik, hou, ...ik hou van jou en ik ga naar een andere vrouw of zo, of wat ook. Het zou heel vreemd zijn. Dus dat verwacht je niet. Nee, je moet lief hebben met de daad. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat je dat niet mag zeggen dan. Dat je dus je mond moet houden over de liefde. Nee, je mag het wel uiten. Maar de daad en de waarheid moeten altijd voorop staan. Dat is als eerste, dat is de grootste prioriteit... Hieraan weten wij dat we uit de waarheid zijn, zegt Johannes... en zo zullen we ons hart voor hem geruststellen. Want als dat niet waar is, dan stelt ons hart ons ook niet gerust. Dan ben je onrustig, want dan heb je een leugen in je leven... en dan is het niet prettig, omdat je dan eigenlijk iets doet... wat niet klopt met hetgeen wat je zegt. En dat geeft verwarring, ook in jezelf. Niet alleen bij mensen om je heen, geeft ook verwarring in jezelf. En dat zullen mensen ook merken aan jou, dat je in verwarring leeft. Want als ons hart ons veroordeelt... God is meer dan ons hart... en hij weet alle dingen. En ook dat komt voor, dat ons hart ons veroordeelt... terwijl het niet terecht is. Het kan zo zijn dat je je eigen schuldig voelt... over iets wat niet terecht is. En dan zegt Johannes... ga dan naar God toe. Want hij kent wel het diepste van je hart. En weet wel... wat er werkelijk eigenlijk... op de bodem van je hart ligt. Dus als het gebeurt dat jouw hart jou onterecht veroordeelt... keer naar hem toe... en leg het aan hem voor. Want hij weet alle dingen... en wij weten niet alle dingen. Soms worden we voor de gek gehouden... door ons eigen hart. Geliefde, zegt Johannes... als ons hart... cardia, nou dat kennen wij hè... cardioloog is daarvan afgeleid... als ons hart ons niet veroordeelt... hebben wij vrijmoedigheid... om tot God te gaan. En die vrijmoedigheid... Het is natuurlijk mooi vertaald, maar er staat eigenlijk vrijheid van spreken. Dat vind ik eigenlijk iets mooier nog. We hebben de vrijheid van spreken om tot God te gaan. Vrijmoedig zit nog een beetje een negatief kantje aan, vind ik. Ik vind vrijheid van spreken vind ik geweldig. Dat je dus voor de schepper van hemel en aarde mag komen om in vrijheid met hem te spreken. Dat je dus niet gedwongen wordt om iets tegen te houden of iets te, te verhullen. Maar dat je echt... Ja, alles kun je bij hem brengen. In alle vrijheid. En hij zal je niet afwijzen. Het is conditioneel. Dus het gaat er wel over dat je hart je niet veroordeelt. Als dat wel zo is... Ik zei al, hè, ga alsjeblieft naar God toe. Om te vragen wat er aan de hand is. En soms is het... Iets wat je je eigen inbeeldt, Wat niet waar is. Als er wel wat is, dan zul je je moeten bekeren... Van die weg... En dan moet je weer naar God. Uiteindelijk moet je constant naar God gaan... om tot bij hem te horen. En wat we ook maar bidden, zegt Johannes... vragen staat er in de grondtekst... ontvangen wij van hem omdat wij zijn geboden in acht nemen... en doen wat hem wel gevallig is. Nou, dat is apart, hè? Want je zou toch zeggen, als je op een gegeven moment tot geloof gekomen bent... dan hoef je toch niet meer de geboden te onderhouden? Dat is toch vervallen? Dat heeft Yeshua toch allemaal vervuld? Nee, dat zegt Yeshua niet. Yeshua zegt heel duidelijk. Dit zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zusters. Degenen die mijn geboden doen. En die de geboden van mijn vader doen. Met andere woorden. Het is niet vervallen. We blijven gewoon de geboden doen. Waar we wel in ons achterhoofd weten dat dus de schuld van de zonde is betaald. Dus wij hoeven niet meer te betalen, dat kunnen wij ook niet. Maar wat dat betreft kunnen wij dus schuilen achter Yeshua en zijn bloed over ons laten stromen. En omdat wij dat doen, zijn we hem ook welgevallig. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn zoon, Yeshua de Messias. En dat we elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft om elkaar lief te hebben. Nee, Daar staat hij dan niet bij, maar dat is wel het gebod wat hij bedoelt. Want Yeshua heeft gezegd, hè, van de wet, degene die de wet houdt... die moet God lief hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. En dan heb je dus de wet vervuld, zegt hij. En dit is eigenlijk wat hij precies hier staat. Hè. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn zoon, Yeshua de Messias... en dat we elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft... En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Het kan niet zo zijn dat je zegt dat je in hem bent en zijn geboden niet doet. Dat je afwijkt, ja, gewoon niet luistert, dus dat je hele rare dingen gaat doen en dan toch zegt: Ja, nee, nee, ik ben echt, ik ben gelovig. Ik, ben, ik leef uit hem en ik leef door hem, maar het is niet te zien. Toen ik uh, denk ik een jaar of 17 was, toen rookte ik stiekem en daar kwamen ze natuurlijk achter, logisch. Want ja, mijn moeder die was en die vond er regelmatig vond ze van het uh, tabakscrime in mijn uh, borstzakje. Dus kreeg ik respect gesprek met mijn vader in de kamer en mijn vader zat dan op zijn leunstoel. En die zat een sigaret te roken en die zei tegen mij van, dat moet je echt niet doen jongen. Dat is zo ontzettend ja. slecht voor je gezondheid, heeft totaal geen enkele indruk gemaakt bij mij. Totaal helemaal niks. Nee, dat werkte niet. Iemand die zelf zo verslaafd is dat hij zelfs tijdens een waarschuwing aan zijn zoon zich niet kon onthouden van zijn sigaret, maakte geen indruk. Dat heeft later mijn hart wel gedaan. Ik kreeg later een, een hartinfarct en toen wist ik heel duidelijk van, nou, dat was dus, uh, ik heb het overleefd gelukkig, maar het roken had geen prioriteit meer. Dat was gelijk ineens, uh, nou niet helemaal eens, maar dat was al over. 1 Johannes 4, geliefde geloof niet elke geest, wint van leer, maar proef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. En dat is nog steeds zo, hè? Het is ongelooflijk hoeveel verschillende geesten er rond waren in het land van geloof. Van de week, het ging over een beetje communicatiestoornis, een zinnetje. Dat lijkt wel op de comma van Koolbrugge. De krijgen we nou, zeg, de comma van Koolbrugge... Ja, dat ga ik zo uitleggen. Dus ik stuur dus terug een vraagteken, komma, vraagteken. Nou, dat heeft wat uh, teweeggebracht. Want er werd dus op gereageerd. Ik dacht, ik ben gelijk zelf ook op internet gaan zoeken. En ik denk, nou, dat heeft dit iets te betekenen. Dat bleek dus in Romeinen 7, vers 14. Daar staat dus een stukje waar Paulus iets schrijft. Koolbrugge heeft daar een hele preek over geschreven, over dat ene kommantje. En het gekke is, ik had gelijk teruggestuurd van, joh, maar eens luisteren, hè. Uh, de grondtekst, die kent geen komma's. Dus waar heb je het over? Er zijn helemaal geen leestekens in de Bijbel. Niet in het uh, Grieks, maar ook niet in het Hebreeuws. Dus waar heeft die man het over? Die haalt een hele preek... van anderhalf uur... over een kommaatje, waar hij dus uit concludeert... dat de mens... helemaal... niets, niets... niets... niets... niets... voorstelt voor God... Want hij kan helemaal niets doen om zichzelf tot behoud te brengen. Dat is onmogelijk. Geen nagelschrap is erbij, zegt hij, van de mens. Het kan niet. En dan te bedenken dat voordat de eerste moord plaatsvindt, dat God tegen Kain zegt, als zijn offer afgewezen wordt, van joh, wat kijk je boos. Als jij niet over jouw boosheid en over jouw kwaadheid heerst, dan zal het kwade over jou heersen. Is dat een God die zegt, maar ook helemaal niets van jou zou jou kunnen helpen om mij te dienen? Waarom vraagt God steeds, kies heden wie gedienen zult. Waarom gaat Mozes negen keer de berg op en af, om aan God te vertellen wat het volk denkt, en wat het volk antwoordt, en dat God, hij wordt constant heen en weer gestuurd, Alsof God niet het antwoord zo hoort. Nee, hij moet terug. Hij moet het echt horen van het volk. Wat het volk te antwoorden heeft. Van ja, heer, wij houden u geboden. En hij moet terug. Dat allemaal wordt naar zich neergelegd. Omdat hij een bepaald idee heeft over de Bijbel. En het niet kan geloven dat God zo groot is. Dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft. Voor de mens. En dat wij zullen moeten antwoorden. Wij zullen moeten antwoorden. Heer, nemen wij dat offer aan. Vinden wij het groot genoeg dat wij er de zaligheid uit krijgen of moet er nog iets heel speciaals gebeuren zoals hun zeggen? Er moet iets vreselijk speciaals gebeuren wil je tot geloof komen. Dat is gebeurd. Er zal nooit iets groters gebeuren als de zoon van God die zijn leven gegeven heeft voor onze zonden. Groter is er niet. Het is verschrikkelijk triest. En daar wordt ze heel erg boos over, dat je dat ter discussie stelt. Nou, dat is hun dat is geloof ter discussie stellen. En ik zou ontzettend graag, dat kan niet meer, ik zou ontzettend graag met die kolburger willen praten, want ik heb maar één vraag voor hem. Ben jij ooit tot geloof gekomen? En dat gelooft iedereen. Ja, nee, dat is echt een gelovige. Dat is echt, dat is één van de grootste gelovigen in die kerk. Maar hoe kan dat nou? Want het bestaat niet namelijk. Dan heeft hij tegen zijn eigen wet gezondigd. Want hij kan niet tot geloof gekomen zijn zonder dat hij op één moment heeft moeten zeggen... Ja, heer. Ja. het kan niet. het kan niet zonder zijn ja. En als hij één keer ja heeft gezegd... dan heeft hij heel zijn betoog onderuit geschoffeld. Want er kan niks van de mens zijn. Dus of hij is tot geloof gekomen... en dan heeft hij gelogen. Dan kun je heel die preek zo in de prullenbak gooien, want het is gewoon één groot bedrog of hij is niet tot geloof gekomen... en dan worden de woorden van Yeshua waar. Die zegt tegen de Farizeeën: van jullie zijn niet binnengegaan... en je hebt al die andere mensen tegengehouden... om ook binnen te gaan. En ik vind het verschrikkelijk. Mag je best weten. Ik vind het een verschrikkelijk iets. Het zijn afgode leraars... die zoveel mensen in de nood brengen... die echt mensen bijna gek maken. Ik heb er zelf ook... ik heb er zo mee geworsteld... met, met deze dingen... dat je dus afgerekend wordt op iets... Waar je totaal helemaal niks aan kan doen. Dat is ja, gewoon waanzinnig. En daarom, beproef de geest of zij het God zijn. Nou, die geest is totaal niet uit God. Dat wordt gedacht dat het zo is, maar hij komt niet uit God. Als God zijn eigen zoon stuurt. En hij zegt van, het is voor heel de wereld is dat een genoegdoening. En hun maken daar maar een heel klein clubje van. En dat is dan nog maar... Ja, het kan bijna niet. Dan is dat een grote leugen. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt... dat Yeshua de Messias in het vlees gekomen is... is uit God. Nou, dat ga ik het antwoord. Hè? Je kunt volgens hen niet beleiden dat het zo is. Want er komt helemaal niks van jou. Maar wij moeten beleiden. Willen wij... uit God zijn... dan moeten wij tot de beleidnis komen... dat Yeshua... De Messias in het vlees gekomen is. En dat hij gezonden is door God. En als je dat niet doet, Dan hoor je niet tot het koninkrijk van God. Zo simpel is het. Het is een van de grootste voorwaarden. Om dus tot het koninkrijk van God te behoren. We moeten erkennen. Volmondig. Dat Yeshua de Messias in het vlees gekomen is. En elke geest. Die dat niet beleidt. Die niet beleidt dat Yeshua de Messias in het feest gekomen is, die is niet uit God. Zo simpel is het gewoon. Er is geen grijs gebied, het is zwart of het is wit. Daartussenin zit niks. Je zult moeten kiezen. Kies je voor God of kies je voor de Satan? Er zijn maar twee koninkrijken, waarvan er één te loog haalt. En dat is niet het koninkrijk van God. Maar dit is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. En dat is nog steeds zo. Dat merken we elke dag. Elke dag. Dan laat hij van zich horen. En hij gaat de keer als een bries in de leeuw. Want hij weet wat hem te wachten staat. staat. er. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. En dat is zo'n enorme troost. Want ja, wat willen ze nou? Als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Want er, er kan niemand tegen ons zijn. Ja, ze zijn wel tegen ons, maar het stelt niks voor. En dan moet je eigenlijk constant moet je daarvan bewust zijn. Want we laten ons vaak intimideren. Omdat we vaak denken dat we niet zoveel voorstellen. En in onszelf stellen we ook niet zoveel voor. Maar door hem stellen wij zoveel voor. Want hij is met ons en hij is in ons. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld luistert naar hen. En ze hebben veel volgelingen. Ongekend zoveel. Dan gaan ze prat op. Ja, maar wij zijn met zoveel. Met duizenden. Ja. Ja, prima. Wat moet ik daarmee? God is niet de God van aantallen. Staat iedere keer weer in de Bijbel. Zijn iedere keer maar hele kleine bendes. Iedere keer een Gideon bende. Of Abraham. Die met 318 man een heel groot leger verslaat. Dat is onvoorstelbaar. Het gaat niet over de grote getallen. God heeft daar helemaal niets mee. Sterker nog, hij wordt er door uitgedaagd eigenlijk. Van de week heb ik gelezen over Ben Hadad. Die dan één keer verliest van Israël. En dan verluisteren zijn machthebbers in. Ja, maar dat komt. Hij is, die God van Israël is een God van de bergen. Je moet hem proberen naar de vlakte te lokken. En daar verslaan ze hem. Want ja, in de vlakte stelt hij niks voor. Dan is hij een God van niks. Oh niet, zegt God? Oké okay, joh, kom maar op. Kom maar op. En dat komt met een gigantische overmacht. En stelt niks voor. Ze worden gewoon weggevaagd. Want hij is de God. De schepper van hemel en aarde. Hij stelt alles voor. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid. En de geest van de dwaling. En het is zo frappant. En we merken dat ja, bijna elke week weer. Als je erover praat. Dan zeggen ze, nee, maar het klopt niet wat je zegt. Dat klopt niet van. Ja, maar het, het staat toch in de Bijbel? Ja, het staat wel in de Bijbel. Maar je moet het anders lezen. oh uh, Hoe dan? Ja, het is geestelijk. Ik kan moet moeilijk uitleggen, maar je moet het geestelijk lezen. Je moet het echt zo lezen hoor, dat is niet goed. Hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij? We hebben een God die eerlijk is. We hebben een God die het eerlijk heeft laten opschrijven. We hebben geen God die zegt van: ja, er staat wit, maar je moet eigenlijk lezen dat het zwart is. Of er staat wit, of je moet lezen dat het rood is, of wat ook. Nee, wit is wit. Zwart is zwart. Er is geen onderscheid. Geliefden laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Dus de wereld het niet mee eens. Want de wereld heeft ook lief. De wereld doet ook heel veel goede dingen. En dat is waar. Er zijn gelukkig nog heel veel dingen die goed zijn, die goed gebeuren. Aan de andere kant zijn er ook heel veel dingen die niet goed zijn, die vals zijn. En dat zie je bijvoorbeeld, een beetje een gevaarlijk punt, denk ik, maar het is toch iets wat me opviel van de week. Dan zie je dus met de asielzoekers, die vluchtelingen uit Afrika, daar worstelt Europa mee. En wat hebben we nu? We hebben nu, zeg maar, de situatie dat er dus hulpverleningsorganisaties zijn, die hebben schepen uitgerust, en die schepen die gaan vlak voor de kust van Libië en zo, varen ze heen en weer om die bootjes op te vangen. Die varen dus in de Libische wateren, dat is gewoon internationaal, is dat grondgebied van Libië. Dus Libië heeft alle recht, zeg maar, om hun, die schepen uit de zee te blazen. Gebeurt niet. Maar wat ze wel doen, is die mensen op een schip halen... en dan naar Italië proberen te brengen, of naar Griekenland, of... He. Nou, daar hebben we heel die toestand gekregen met dat schip pas geleden, Dat meer welkom was. Maar dat klopt ook, die mensen zijn uit de territoriale wateren van Libië gehaald... En naar Europa gebracht, door benen een Europees schip. Nou, hoe raak kun je het hebben? Hey, waarom zet je ze niet gewoon naar een land? Zeg je, joh, ik help je wel. En je vaart terug naar het land en je zet ze daar een land. Ja? Heb je ze ook gered? Alleen je brengt ze op de plek waar ze horen. En niet naar Europa. En dat wil niet zeggen dat we geen mensen moeten helpen. We moeten mensen helpen die het echt nodig hebben. Want dit zijn heel veel gelukszoekers. Er zijn bij die hebben vreselijk veel geld. Dat is echt onvoorstelbaar de meest gekke dingen. En je ziet dat het helemaal ontspoort. Mensen die dan zogenaamd uit liefde allerlei dingen doen, die echte wetten met voeten treden om allerlei dingen voor elkaar te krijgen. En dat gaat helemaal fout. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En het bestaat niet dat je zegt van ik ken God en je kent de liefde niet. Dat zijn twee dingen die niet bij elkaar horen. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Dit is de grootste liefde die hij ooit heeft kunnen openbaren aan de wereld. En hij zegt daarbij, in Johannes 3, vers 16, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft ter behoud van heel de wereld. En niet voor een klein clubje, en niet voor speciale mensen, nee voor iedereen. Iedereen heeft hij op het oog. Zijn enige geboren zoon. Wordt ook over Israël gezegd. Hij praat ook heel vaak over Israël als zijn enige geboren zoon. Of zijn eerstgeboren zoon. Je ziet ook heel veel overeenkomsten tussen het leven van Yeshua en het leven van het Joodse volk. Daar zitten heel veel, dus ook leidingspsalmen. Bijvoorbeeld psalm 22 wordt ook heel veel wordt aangehaald van hem. Nee, dat is echt, gaat echt over het volk. Terwijl wij heel duidelijk zeggen, nee, dat gaat heel duidelijk over Yeshua. Nee, dat kun je heel duidelijk zien. Van... Dus je kunt dat ook bijna niet losmaken. Je ziet dat het heel erg met elkaar verbonden is en door elkaar heen loopt. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Het is niet zo dat wij begonnen zijn met liefhebben. Nee, we zijn afhankelijk van hem. Hij heeft als eerste heeft hij die toenadering gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden. En dat had hij al verzonnen. Op het moment dat Adam en Eva de fout gingen. Misschien wel al eerder. Waarschijnlijk heeft hij dat reddingsplan al klaar liggen. Want hij wist dat het fout zou gaan. Hij wist ook dat Adam en Eva de fout zouden gaan. Hij wist ook dat Abraham en Sarai de fout in zouden gaan. Nee, maar het mooie is dat hij dan niet stopt en zegt... Oké, okay, nou doen ze zulke ontzettend domme dingen... Uh, ik geef er een schop tegen en ik ga met iemand anders verder. Nee, hij gaat wel verder, maar hij gaat aan een andere weg. En dat is ook met Jacob, die dan zijn vader bedricht om de zegen te krijgen. Dat had niet zo hoeven te gaan. Hij had echt die zegen gekregen als hij maar gewacht had. Hij maakt gebruik van trukken. maar God gaat toch door. En God die zegt toch, oké, okay, ik ga toch door met je, maar dan op een andere manier. Met gebruikmaking van ja, wat jij verzonnen hebt. Dat wordt dan ook ingepland. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Betekent dus dat wij ook dingen voor elkaar moeten overhebben. God had zijn zoon voor ons over. Ja, dat kun je je niet voorstellen. Je kunt je niet voorstellen dat je om iemand te redden, dat je je eigen zoon overgeeft in de dood, om iemand anders te redden. Ja, dat gaat zo tegen ons gevoel in. Dat gaat zo tegen ons, om je eigen zoon, wat Abraham dus gevraagd wordt. Van geef mij Isaac, de zoon die je lief hebt, staat er zelfs nog bij. En offer hem aan mij. Dat moet iets verschrikkelijk zijn geweest. Het besef van Abraham om daar een aantal dagen mee rond te lopen. Er dus staat nergens dat hij het verteld heeft tegen Sarai. En ik denk toch dat ze het geweten heeft. Ik denk toch dat ze, toen hij wegging, dat toch ook het geloof hebben gehad van dat ze weer terug zouden komen. Niemand heeft ooit God gezien. Er staat van een aantal Mozes... Er staat bijvoorbeeld dat hij van aangezicht tot aangezicht met God sprak. En toch staat hier, niemand heeft ooit God gezien. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Nou, dat is onvoorstelbaar. Dat God ons ten eerste op het oog heeft, dat hij ons aanraakt. En ook nog eens dat hij zijn liefde in ons volmaakt laat zijn. Ik heb niet het idee dat het bij mij al zover is, om eerlijk te zeggen. Om te zeggen dat mijn liefde volmaakt is, nee... Ik zou dat heel groot vinden, althans zo komt het mij wel over. En toch zegt hij van als wij elkaar lief hebben, dus als wij echt de liefde uitwerken en gewoon doen. Dan blijft hij in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dus als je doet wat hij zegt, dan is het wel zo. Ook al ervaren wij dat misschien niet zo en zien wij dat anders. Maar hij zegt dat het wel zo is. Ja, en wat hij had opschrijven, dat is gewoon waar. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Hieraan weten wij dat we in hem blijven. En hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Wij krijgen zijn geest niet als wij niet in hem zijn. Dat kan niet. Je kunt niet zeggen, we moeten luisteren, ik ben vervuld van de heilige geest. En toch allerlei dingen doen die niet stroken met zijn normen en waarden. En die eigenlijk... ...in zijn koninkrijk uitgeleefd moeten worden. Dat kan niet. Dat, is, dat zijn twee aparte dingen. Dus als wij in hem blijven... ...en hij blijft in ons... ...dat zijn wel twee voorwaarden... ...dan blijkt dus dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen... ...dat de vader de zoon gezonden heeft... ...als zaligmaker van de wereld. Nou, dit is wat Johannes zegt, hè? Want wij hebben dat niet gezien. Wij moeten uit geloof leven... Hij heeft gezien, Johannes heeft met zijn eigen ogen gezien dat Yeshua kwam, dat hij dus ook drie jaar met hem meegelopen is, heel veel geleerd heeft en ze hebben ook op het laatst getuigd dat hij de zaligmaker was. Dat was niet vanaf het begin af aan dat ze dat erkenden, was er eigenlijk maar eentje die vanaf het begin af aan zag, hij is wat bijzonders. Een van zijn disciples, van het begin af aan zei, hij zat onder de vijgenboom en Yeshua laat hem roepen en hij wordt geroepen en dan zegt Yeshua, die zegt tegen hem, ah, een rechtvaardig uit Israël. En dan zegt hij, hoe kent u mij nou? Hij zei, ik ken die al voordat je opstond onder die vijgenboom en dan zegt hij, mijn heren en mijn God, zegt hij. Dus die had van het begin af aan had hij al inzicht van wie het was. En die anderen niet. Want die anderen blijven steeds van. Pas op een gegeven moment als Yeshua het vraagt aan Petrus. Maar dat is bijna op het einde. Dat hij zegt. Wie zegt jullie dat ik ben? Wie ben ik volgens jullie? En dan zegt Petrus. Ja, ja u, bent, u, bent de Messias, u bent de Messias. Maar vanaf het allereerste begin. Al die beleid. Dat Yeshua de zoon van God is. God blijft in hem. En hij in God. Dus ook weer zo'n voorwaarde. Hè? Je moet beleiden. Dat je ziel de zoon van God is. Net moesten we beleiden dat hij in het vlees gekomen was. Dat hij echt mens geworden was. En nu moet je beleiden dat hij de zoon van God is. Dat is weer een stapje verder zou je zeggen. Maar het is wel voorwaardelijk. Je moet het beleiden. Als je het niet beleidt, dan is God niet in je. Want als je dat niet erkent, ja, dan heb je eigenlijk ook niks met God. God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft. Gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft. Blijft in God. En God in hem. Hij herhaalt ontzettend veel. Hè? Johannes die herhaalt twee, drie, soms vier keer. Achter elkaar. Steeds dezelfde zinnen. Iets anders uitgesproken. Maar wel heel vaak op hetzelfde aanbeeld. En waarom zou hij dat nou doen? Nou herhaling is de beste leermeester zeggen ze. Dus iedere keer als je het maar steeds Herhaalt. Dan op een gegeven moment blijft het wel hangen bij mensen in hun hoofd. En wordt het iets wat eigen wordt van je. En dat is dit ook. God is liefde. En wie in God blijft. Dus in de liefde blijft. Blijft in God. En God in hem. Want dat is één op één. Je kunt niet lief hebben en God niet kennen. En ja, de wereld heeft liefde. Dat klopt. Dus is niet de liefde van God. En dat merk je ook iedere keer. Want de liefde van de wereld is vreed. Dat staat ook in de spreuken. Is en dat merk je ook. Nee, ze hebben niet vaak het welzijn op het oog. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden... ...opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Ook hier weer, hè? we hebben vrijheid van spreken op de dag van het oordeel. Waar je eigenlijk zou zeggen, als op die dag... ...dat je dus, nee, wat ook heel vaak gebeurt... ...ook bij onze rechtspraken is degene die er veroordeeld wordt, die mag niet zoveel zeggen. Vaak wordt er een advocaat ingehuurd die het woord voert. En heel af en toe mag je wat zeggen. Maar vaak wordt dat eigenlijk afgeraden. Wordt ook heel vaak gezegd dat als iemand zichzelf verdedigt... en dus weigert om een advocaat te hebben... dan hebben ze een soort uitspraak. Degene die zijn eigen advocaat is, die heeft een dwaas tot advocaat, zeggen ze. Want het is niet zo slim om je eigen te verdedigen. Laat dat iemand anders doen. Maar wij mogen vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. En in de liefde is geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Eigenlijk, dit zinnetje zegt eigenlijk al alles. De rest is eigenlijk een soort bevestiging van wat hij hier zegt. Als je echt oprecht van iemand houdt dan heb je geen angst. Dan hoef je ook niet angstig te zijn. Dan hoef je ook niet bevreesd te zijn. Want vaak is dat ook wederkerig. Dus die, de liefde die je hebt... die drijft heel de vrees uit. Je moet eigenlijk denken... van ja, als je nou zeg chronisch pijn hebt... en je kunt eigenlijk bijna niet meer bewegen... maar je komt thuis en je huis staat in de brand... en je weet dat je vrouw binnen is... dan zet je alles aan de kant... en dan maakt het niet meer uit hoeveel pijn je hebt... je redt naar het huis binnen en je redt je vrouw... of je kind, of wie het ook is, die daar binnen is. En dat is ook dit ook, hè? Omdat je dan de liefde neemt de overhand... en je, de pijn wordt geblokt en je gaat er gewoon voor. En later komt het wel weer terug. Maar op dat moment ben je in staat... om buiten jezelf eigenlijk dingen te doen. Nou, dat geeft dit eigenlijk perfect weer. Je houdt zoveel van iemand dat je het... geen probleem vindt om een brandend huis binnen te rennen... en om daar iemand uit te halen. Je doet het gewoon... Want als je vreest, dan betekent dat dus dat je bang bent voor straf. Want dat houdt vrees in. Je bent ergens bevreesd voor en vaak is dat dat je bevreesd bent voor straf. En als je daar bang voor bent, dan betekent dat ook dat je dus niet volmaakt bent in de liefde. Want dan heb je iets gedaan wat niet strookte met die liefde. Dus vandaar dat hij ook zegt van wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Want dan heb je iets gedaan tegen die liefde. En dat is fout. We hebben lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dus het is niet zo dat we hebben lief omdat wij ermee gestart zijn. Nee, hij is gestart. Hij was degene die aan het begin staat van alles. Als het van ons had afgehangen, was er niks van tegengekomen denk ik. Als iemand zou zeggen ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft... hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Dat is tegenwoordig heel makkelijk. Tegenwoordig ik was ik op een gegeven moment lid van zo'n uh, discussiegroep op Facebook. En dat ging dan echt over het geloof. En er werd wat geschreven waar ik het niet mee eens was. Dus ik doe heel voorzichtig. Ik zei, joh, er staat dat en dat geschreven in de Bijbel... Dus volgens mij klopt dat niet helemaal. Nou, ik werd verwenst. De hel was nog niet groot genoeg om mij te bevatten. En we, dus op een gegeven moment zei. Joh, maar ik, ik, ik dacht dat wij broeders waren. Ik dacht dat wij. We zitten toch in dezelfde groep? Dat kan toch alleen maar toch als we broeders zijn in het geloof? En dan krijg ik een zinnetje terug. Omdat je dat gezegd hebt, ben je mijn broeder niet meer. Dus mag ik u haten. Ik denk, oh, dat is makkelijk. Dus je bent het niet eens meer met iemand. En dan mag je gewoon iemand hup, afserveren en zeggen, joh, dan geldt dat niet meer voor mij. Want dan is hij mijn broeder niet meer. Dus dan mag ik hem volop haten. Dan mag ik hem doodwensen. Dan mag ik hem van alles nog wat toewensen. Want dan geldt dat niet meer. Nou, daar geloof ik niet in. Sterker nog, ik denk dat je als je op een gegeven moment... er zijn een aantal, daar komen we straks op terug... een aantal dingen, als je dat beleidt... dan ben je gewoon broeder en zuster van elkaar. En dan kun je verschil hebben van mening... over bepaalde dingen. Maar het broeder- en zusterschap... dat blijft volgens mij. En dan kan het niet zo zijn dat als ik een iets andere mening heb als een andere... dat je dan zegt van, joh, stuister, nou maak ik hem doodwensen... of nou maak hem weet ik wat uh, toewensen. Nee, dat kan niet. Mijn zin is... Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft... hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Dat bestaat niet. Dat bestaat gewoon niet. En dit gebod hebben we van hem... Die, dat wie God lief heeft ook zijn broeder moet lief hebben. Dus dit is gewoon een opdracht... Je kunt niet zeggen, van, dat leg ik naast me neer op wat voor dingen je ook kan verzinnen. Nee, het is gewoon een opdracht. En daar zul je ook op gewezen worden. Je zult er ook verantwoording over moeten afleggen. Ieder die gelooft dat je Yeshua de Messias is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Ieder die gelooft dat je Yeshua de Messias is, dat is ook weer zo'n voorwaarde, is uit God geboren. Dus je kunt niet zeggen dat je Jezus de Messias is... als je niet uit God geboren bent. Wat zegt hij eigenlijk? Dus degene die niet uit God geboren zijn... gaan niet erkennen dat je Yeshua de Messias is. Dat kan niet. Dus je moet uit God geboren zijn om dat te erkennen. Tweede, ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden. En wie is dat? Dat is Yahweh. Die heeft hem geboren doen worden heeft ook lief wie uit hem geboren is. En dat is dus Yeshua. Dus nog een keer. Ieder die gelooft dat Yeshua de Messias is, is uit God geboren. Ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden. Dus ieder die Yahweh lief heeft, want die liet geboren worden. Heeft ook lief wie uit hem geboren is. En dat is Yeshua, want Yeshua is geboren. Ja? Dat je ook zegt, van: dan heb je ook lief die wedergeboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Hier gaat het er eigenlijk op in. Hè? Dus wij hebben de kinderen van God lief wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. En daarin zie je dus dat het misgaat. Want als je dus dat gebod niet lief hebt, ja, dan heb je dus ook die kinderen niet lief. En dan kun je heel makkelijk zeggen, nou, moet luisteren die bevalt me wel, dat is mijn broeder die bevalt me ook wel, dat is mijn zuster maar die ja die zegt iets van ja daar ben ik het niet helemaal mee eens oké okay, dat is mijn broeder niet, of dat is mijn zuster niet dan ga je schiften hè? dan ga je heel makkelijk je eigen wetten maken want dit is de liefde tot God dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last dat is niet waar nee dat kan niet. Nee, dat kan niet ga je nou echt zeggen dat zijn geboden geen zware last zijn, nee dat ervaren wij ook zo ja dan ben je hoogmoedig Nee, ik zeg, ik ben die hoogmoeder, ik leef uit hem en ik wil doen wat hij voorgeschreven heeft en we hebben er plezier in. Dat is onze vermaking, dat staat ook in de psalm, psalm 119. David die zegt het ook, hè? uw geboden zijn vermakingen de hele dag. Ik zeg, en zo ervaren wij dat ook. Ik had dat vroeger niet kunnen denken, meen ik serieus. Vroeger had ik gezegd, doe even normaal joh, doe even normaal, waar heb je het over? Had ik echt gezegd, joh, je leeft met je, met je hoofd in de wolken of zo? dat is helemaal niet waar, dat kan helemaal niet. En toch is het zo. Wij zijn echt... De wetten zijn nou in ons hart geschreven. Die hebben een hele grote verandering meegemaakt. En het is gewoon... Ja, je bent niet meer de mens die je was. Ik ben niet meer die ik... Toen ik ging inzien op een gegeven moment... van dat het echt waar is. Van Wij, wij zijn echt opgevoed van besluiten. Je kunt helemaal niks. Dat heeft een enorme weerslag gehad op mijn hele leven. Toen ik op een gegeven moment echt ging studeren in de bui... en echt ontdekte dat het echt mijn eigen verantwoordelijkheid is, dat ik dus verantwoordelijk was voor mijn daden... en dat ik dus niet kon zeggen van ja, maar sorry, maar ja, u zegt het wel, maar ik kan er helemaal niks aan doen. Dat is een wereld van verschil. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Nou ja, zonder dat geloof zou je, ja, er was er geen overwinning. En dat is natuurlijk ook het onderscheid wat we hebben, wat heel vaak gezegd wordt... Ja, de joden moeten het zien, die moeten echt bewijs hebben van bepaalde dingen. Wij moeten het door ons geloof hebben, want wij hebben niet gezien. Het is ons verteld, het is ons overgeleverd en wij moeten het geloven. Wij moeten echt vanuit geloof leven. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Yeshua de zoon van God is. Ook weer iets wat gewoon vast moet staan voor jouzelf. Je moet geloven dat dit waar is, dat Yeshua de zoon van God is. Ja, en als je dat niet gelooft, dan sta je er buiten. Hij is het, die kwam door water en bloed. Yeshua, de Messias, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het, die getuigt, omdat de geest de waarheid is. En dat kan ook niet anders, want het is de geest van God. Dus dat kan niet dat daar iets onwaarheid in zit, of dat er iets van leugenachterheid in zit. Dat bestaat niet, Want God is waarheid, dus is zijn geest ook waarheid. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De vader, het woord. En dat is het spreken. En niet Yeshua, wat dan heel vaak gezegd wordt. En de heilige geest. En dat is de geest van de vader. En deze drie zijn één. Ja, natuurlijk. Als de vader spreekt, dan is hij degene die spreekt. En hij spreekt door zijn geest. Net als dat ik. Ik heb een geest. En ik ben ook geen twee personen. En ik spreek. En dan is er ook niet ineens een derde persoon. Nee. Het is gewoon... Er is één, hij is Agat, en hij heeft een geest, en hij spreekt. En die drie zijn één. Dat is volledig, komt het overeen met wat het oude testament helemaal schrijft. Johannes gaat er niet iets anders van maken. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één. Want Java heeft gezegd, dit is mijn zoon. Toen hij dus gedoopt werd. Een van de soldaten met een speer in zijn zij. En meteen kwam er bloed en water uit. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen... het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God... dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Dus hij heeft getuigd van zijn zoon. En verschillende keren gezegd... terwijl Yeshua op aarde was... van dit is mijn zoon, hoort hem. Wie gelooft in de zoon van God... heeft het getuigenis in zichzelf. Dus wie gelooft in Yeshua... De zoon van God heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn zoon getuigd heeft. Als hij zegt, als God zegt dat zijn zoon gekomen is tot volkomen verzoening van heel de wereld. En andere mensen gaan zeggen van nee, nee, nee, nee, nee, dat is alleen maar voor het hele selecte groepje van uitverkorenen. Wie dat dan ook mogen wezen. Want ja, dat is maar net de vraag wie dan tot dat clubje horen. Dat is niet wat hij gezegd heeft. God heeft heel de wereld op het oog gehad. Wat ook Hager eigenlijk erkende. Hè? Van dit is de God die voor het eerst naar mij omgezien heeft. En ik denk niet dat we hem tot een leugenaar moeten maken. Om zijn woorden kleiner te maken. En exclusiever als dat er eigenlijk staat. Als hij de hele wereld op het oog heeft, dan heeft hij dat ook. En dan is het aan ons mensen om daar antwoord op te geven. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Het is niet losverkrijgbaar. Je kunt niet zeggen van, ik heb het eeuwige leven, maar ik heb niks met Yeshua. Dat strookt niet bij elkaar. Dat kan niet. Dus het is altijd door zijn Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dat leven, dat gaat dan over het eeuwige leven. Koninkrijk van God. Dus wie de zoon heeft, die behoort daarbij. Die is ingezetene geworden van dat koninkrijk. En wie de zoon van God niet heeft, die heeft dat leven niet. Deze dingen, schrijft Johannes, heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de zoon van God. Dus hij bemoedigt die mensen eigenlijk. Volgens luisteren, ik heb het niet zomaar opgeschreven. Maar... Ik schrijf het op... ...opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Want al die dingen die ik gezegd heb als een voorwaarde... ...dat zijn ook de dingen die jullie houden en die jullie erkennen. Dus vandaar, nu staat het zwart op wit... ...en jullie weten dat jullie erbij horen dat jullie het eeuwige leven hebben... ...en jullie geloven in de naam van de Zoon van God. En is dus de vrijmoedigheid die we hebben in de toegang tot God... ...dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil je kunt natuurlijk allerlei hele aparte wensen hebben allerlei dingen die je graag zou willen er is niet gezegd dat het dan ook naar zijn wil is zijn wil kan natuurlijk totaal anders zijn als jouw wil en het mooie is natuurlijk als jouw wil op een gegeven moment ondergeschikt wordt aan zijn wil en dat je daar ook om bidt en als dat zo is dan weet je ook dat hij hoort want dan strookt het ook met zijn plannen en als we weten dat hij ons verhoort, wat we ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem gebeden hebben ontvangen. Heel lang geleden hadden we zo'n mooi boekje uit Amerika en daar was dan zo'n prediker. En die schreef eigenlijk, ja, dit is eigenlijk de vrachtwagen. Dit is de vrachtwagen, je hebt wat in je hoofd en je wil wat. Nou hij zegt, je bidt het. Hij zegt, je kunt gewoon eigenlijk met de vrachtwagen kun je naar de stad gaan en je kunt gewoon je vrachtwagen volladen, Want God die doet gewoon wat jij vraagt. Dus schrijf je wensen op. En die had echt, schrijf het met grote letters. Je krijgt gewoon wat je zegt. Echt, ze zeggen, dit is gewoon een vrachtwagen. Nou, zo hebben we het niet ervaren. Toen niet, maar dat is nog steeds niet zo. Nee. Nee, het is geen verlanglijstje. Het is geen uh, welvaartsevangelie. Je moet bidden, want hier staat, naar zijn wil. Naar wat hij wil. Wat hij wil met jouw leven. En daar moet je dus naar zoeken. Je moet echt, ja, de geestelijke, dat vind ik een mooi. De geestelijke welvaart. Ja, je moet op zoek gaan van, ja, wat... Wat is nou zijn wil voor ons leven? Dat gaat, daar gaat het om. En daar bed je voor. Als iemand zijn broeder ziet zondigen... een zonde niet tot de dood... dan moet hij tot God bidden. Dat vond ik best wel verpand, Want het staat daar niet eens. Want Dat had ik wel verwacht. Dat je dus naar degene moet gaan om hem te waarschuwen. Het staat er niet eens bij. Dat doe je wel natuurlijk. Maar het belangrijkste is... dat je tot God bidt. En hij zal hem het leven geven. Namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood... Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. En het is jammer dat hij er niet bij schrijft. Van ja, waar heb ik het nou over? Want daar is zoveel verwarring over. Want ja, dan gaat het over de zonde tegen de Heilige Geest. En daar zijn er wat mensen van in de war geraakt. Van dat ze dachten dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hadden. En dat is best jammer. En ik denk dat is dus de zonde tot de dood, dat is hetgene wat Gods werk is, noemen van de Satan. Dus iets wat God... Heeft gewerkt en dan zeg je van nee, dat is niet van God, maar dat is van de Satan. En Yeshua zegt ook van dat is eigenlijk iets, daar kun je niet meer voor bidden. Elke ongerechtigheid is zonde en er is zonde die niet tot de dood leidt. Want ja, daar is Yeshua voor gestorven ook. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem. Amen. Nou, dat is sterk hè? Ja, hier heb je het, ja. En ik vind het gewoon frappant En ik ga, ik, ik ga echt niet zeggen dat ik perfect leef of zo, maar ik merk echt dat het gewoon totaal anders is. Dat heel veel dingen waar ik vroeger dus gewoon ingestapt zou zijn, over na zou denken van ja, ja, ja maar toch. Nu is het gewoon, joh, nee, waarom zou ik het doen? Net als Jozef, weet je wel. Van waarom zou ik zo groot kwaad doen en zonderen tegen God? Meer die gesteldheid, die heb je veel meer gekregen. En we weten dat we uit God zijn en dat de hele wereld in het boos ligt. En dat is nog steeds zo, dat is niet veranderd. Het is niet zo dat we nou 2000 jaar verder zijn, sinds Johannes, en dat de wereld een paradijs is geworden. Dat doet de wereld wel geloven, althans die wil wel dat we dat geloven. Die zijn met allerlei plannen bezig om zogenaamd recht en gerechtigheid te brengen op de wereld. Maar dat is er niet en dat zal er nooit komen ook totdat Yeshua komt. Pas dan zal de stad er zijn. Maar... Wij weten dat de Zoon van God gekomen is... en ons het verstand heeft gegeven... om de waarachtige te mogen leren kennen. En wij zijn in de waarachtige. Namelijk, en dan staat er in... zijn Zoon Yeshua de Messias... die is de waarachtige God in het leven. Dat staat er dan. Maar dat staat er niet. Als je in de goddes kijkt... dan staat er namelijk door zijn Zoon Yeshua de Messias. En dan moet je er een komma bij zetten. Die, want het gaat over de waarachtige... Die de waarachtige God en het eeuwige leven is. Dus die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Slaat op de waarachtige. Maar ze halen eigenlijk de tussenzin eruit. En ze laten dat doorlopen. Dus de ene keer, ze halen het uit de context. En ze gaan er een zin van maken waardoor er staat. Dat je zou kunnen gaan denken dat Yeshua dus de waarachtige God en het eeuwige leven is. En dan heb je het hele stuk wat je daarvoor gelezen hebt. Ja, dat moet je dan weggooien. Want dat staat er dan niet meer. Dat is heel raar. Dus ze haalt uit de context en maken daar hun eigen ideeën van. Matthäus 22, dan zegt de fariseer, die zegt tegen Yeshua... Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Yeshua zei tegen hem, u zult Yahweh uw God liefhebben... met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Yahweh uw God. Zou Yeshua dat gezegd hebben als hij zelf God was? Dit is het eerste en het grote gebod. En dan zegt hij, daarna zegt hij, in het tweede aan gelijk is... Dat je, je naast lief hebt als jezelf. En hij heeft niet een derde gebod. En het derde gebod: dat je Yeshua als God zult vereren. Dat staat er niet. En Yeshua zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één. Namelijk God. Dus zelfs Yeshua noemde zichzelf niet goed. Ja? Niemand is goed, zegt hij, behalve één. God, de Vader. Dat is de enige. Dus hoe zou het te rijmen zijn dat wij dan op een gegeven moment gaan zeggen van neem eens luisteren. Yeshua zegt dit. We gaan tegen Yeshua in. We zeggen ja u zegt dit nou wel. Maar u bent zelf goed. U bent zelf God. Dat is raar. Dat is raar. Lieve kinderen. Wees op uw hoede voor de afgoden. En dat sluiten we mee af. Samenvatting. Elke geest die beleidt dat Yeshua de Messias in het vlees gekomen is, is uit God. Al wie beleidt dat Yeshua de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Ieder die gelooft dat Yeshua de Messias is, is uit God geboren. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. God is liefde, wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Amen. Baruch Shem Kivod Malchuto. Leo.